Daar ben je. Ik ga even zitten. Is Wigbold weer ziek? Wigbold is weer ziek. Die man daar word ik nog eens gek van. Hoe was je vakantie? Goed. Waar ben je geweest? Kantal. Je hebt mijn brief ontvangen? Ja. Wat is er aan de hand? Een hoop gedonder. Die man waar jij een brief van hebt gehad... Hoe heet die ook weer? Kip. Kip. Die kip blijkt verbonden te zijn aan de Universiteit van Stellenbosch. En die heeft de rector Magnificus zover gekregen, dat hij bij het bestuur van het hoofdbureau geprotesteerd heeft tegen jouw brief. Het bestuur is daar razend over, want die schijnen een goede relatie met Stellenbos te hebben, en die ook te willen behouden. Vooral Paarmeijer heeft zich heel boos gemaakt. Hij vindt, dat je het bestuur had moeten raadplegen, voor je die brief schreef, of in ieder geval je commissie. Ik dacht, dat Paarmeijer zo links was. Dat is hij ook, maar niet in functie. Hij heeft zelfs tegen me gezegd dat hij zo'n beslissing nooit had durven nemen zonder eerst de voltallige ledenvergadering te raadplegen. Goeie God, zo gevoelig ligt dat. Toen ik dat in de gaten had, heb ik maar toegegeven dat we het misschien wat lichtzinnig behandeld hadden en dat we natuurlijk wel bereid zijn om wetenschappelijk met ze samen te werken. Die concessie zul je moeten doen. Doe je dat, dan is er de kans dat het met een sisser afloopt. Waarom denk je dat het dan met een sisser afloopt? omdat ze het in hun hart fijn vinden dat je die kerels een trap hebt gegeven. Hamburger heeft achteraf zelfs tegen me gezegd dat hij er persoonlijk helemaal achter stond, maar dat hij het alleen als bestuurslid niet kan verdedigen. Daar moeten we gebruik van maken. Goed, ik zal over nadenken. Doe dat. Zo'n wetenschappelijke samenwerking stelt natuurlijk niets voor. Daar kun je net zoveel inhoud aan geven als je zelf wilt. Ja. Dag, meneer Koning. Bent u weer terug? Dag meneer Goud. Ja, ik ben weer terug. Fijn. Hoe gaat het met u? Dank u, goed. En met u? Met mij gaat het ook goed. Hoe was je vakantie? Goed. We hebben 400 kilometer gelopen. 400 kilometer? Dat doe ik je niet na. En altijd zon. Altijd zon. Jij boft ook altijd maar. hè? Hoe is hij hier geweest? <laughs> nou, je hebt het zeker al wel gehoord. <laughs> een grote zenuwboel. Ik geloof <laughs> dat ik meneer Beert dan nog nooit zo zenuwachtig heb gezien. <laughs> hij heeft me een paar keer gevraagd of ik nog wist wat hij tegen je gezegd heeft, want dan kon hij zich niet meer herinneren. Nou, ik weet me nog wel. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb gezegd: vraagt u het maar aan Maarten zelf, want die weet het vast nog wel. Ja, ik heb erover nagedacht. Maar er kan natuurlijk geen sprake van zijn dat ik die mensen schrijf dat ik wel wetenschappelijk met ze wil samenwerken. Daar ging het nu eerst om. En dat was geen lichtzinnige beslissing. Dat was een weloverwogen beslissing. Dan krijg je gedonder. Als ik daarover gedonder krijg, kan ik altijd nog mijn functie als secretaris neerleggen. Daar zou ik eerst nog maar eens over nadenken. Als ik jou was, zou ik me terugtrekken op emotionaliteit en die samenwerking accepteren. Dag, meneer Beerta. Dag, Maarten. Je hebt van balk gehoord wat er aan de hand is? Ik heb het gehoord, ja. Het bestuur is des duivels. Het was misschien ook niet zo'n verstandige brief. Ik heb hem u voorgelegd. Ja, je hebt hem mij voorgelegd. En ik maak mezelf er dan ook een verwijt van dat ik er toen niet meer aandacht aan heb besteed. En u had dezelfde bezwaren tegen de brief van Kip? Ja, ik vond dat een rare brief. Ik vond dat vooral een rare brief, omdat hij net doet of hij het enige instituut in Zuid-Afrika is. Terwijl wij toch al heel lang heel goede wetenschappelijke contacten met het instituut van abel Koetzee hebben. Weet ik niet. Daar weet ik niets van. We hebben heel goede... wetenschappelijke contacten... met Abel Koetzee. Met Birta. Dank u wel, meneer Dekker. Dag, Kaatje. Ja, die is hier. Ik zal hem je geven. Hier is... Kaatje Kater voor je. Ja, mevrouw Kater. Zo, u bent dus terug. ja. U hebt wel voor een hoop opwinding gezorgd terwijl u weg was. Ik hoor dat net. Was dat nu wel nodig? Ik vond van wel... Dat wil zeggen, die opwinding was voor mij niet nodig geweest. dat dat lijkt me de kool niet waard. Ik bedoel maar. Nee, eigenlijk ook niet. Dan zijn we dat in ieder geval met elkaar eens. Ik wil die brief van die meneer en uw antwoord wel eens zien. Want ik heb hier alleen een brief van een meneer Tom. En het concept van het antwoord van het bestuur. En daar word ik geen wijs uit. Ik stuur ze u toe. En dan voor de commissievergadering. U hebt ze morgen. Afgesproken. Mau. Kaartje Kater wil de brief van Kip en mijn antwoord hebben. Dan moet je die maar toesturen. Maar zorg wel dat je er een kopie van houdt, want Kaartje Kater is nogal slordig. Lange reden, Kurs als slot. De brief van de secretaris had misschien wat tactischer gekund, maar die meneer Kip heeft er dan ook naar gemaakt. Als je niet eens weet dat onze commissie geen vereniging is, waar ben je dan mee bezig? Ik bedoel maar... Als die meneer Kip had geschreven dat hij verbonden is aan de universiteit van Stellenbosch en, zoals die meneer Ton beweert, geleerde, dan had hij een hele ander antwoord gekregen, ik wil maar zeggen. En dat die Ton eraan toevoegt dat het niet aangaat dat hij door een ondergeschikt ambtenaar van het hoofdbureau op een dergelijke manier te woord wordt gesteld, vind ik helemaal een gospe. Pa, zal die Ton toch in ieder geval duidelijk moeten maken dat meneer Koning nog enkele niveaus hoger staat dan die meneer Kip van hem, enzovoort, enzovoort. Beerta? Ja. Mevrouw de voorzitter, koning heeft mij in de tijd die brief van meneer Kip laten lezen en op mij maakte die brief ook geen bona fide indruk. Ik herinner mij dat het mij toen al meteen zeer verbaasde dat meneer Kip het zo voorstelde alsof zijn instituut het enige is in Zuid-Afrika dat zich bezighoudt met de Afrikaanse taal en cultuur terwijl wij toch al jaren heel goede wetenschappelijke contacten hebben met het instituut van Abel-Poetzee. Dat maakte op mij geen wetenschappelijke indruk. Het enige verwijt dat ik mij nu achteraf, maar dat is achteraf, het enige verwijt dat ik mij maak, is dat ik niet meer aandacht aan het antwoord van de secretaris heb besteed omdat ik van mening was dat dat meer een zaak was van de secretaris en de directeur. Natuurlijk, je kunt zich niet overal mee bemoeien. Dank u wel. Ik heb het ook zo gevoeld. Maar het spijt mij nu toch dat ik de secretaris toen niet op het hart heb gedrukt, dat hij er de nadruk op moest leggen dat hij wel wetenschappelijke samenwerking wil. Dat is misschien niet zo duidelijk uit de verf Niet, zo kunt u dat wel ja. zeggen. Meneer Van Vloed. Is dat wel zo zeker dat de secretaris <gül> wel wetenschappelijke samenwerking wil? Als ik zijn brief goed heb gelezen, dan berust zijn afwijzing niet op wetenschappelijke, maar op politieke gronden. Inderdaad, mevrouw de voorzitter, als u mij toestaat, dan ligt daar de kern van het conflict. Ik ben het wat dat betreft geheel met professor Van Vloed eens... Ik moet u zeggen, toen ik de brief van de secretaris las, was ik verbijsterd. En ik vroeg me af waar de secretaris het recht vandaan haalt... om zijn privéopvatting over de politiek in Zuid-Afrika in een wetenschappelijke brief te ventileren. Ik maak er ernstig bezwaar tegen. Dat ben ik volledig met collega van der Land eens. Naar mijn mening kunnen we als commissie zoiets niet tolereren. Mag ik daarop antwoorden, mevrouw de voorzitter? Graag. Meneer Kip vraagt in zijn brief twee dingen. Hij vraagt inlichtingen en hij vraagt om samenwerking en schakelingen. Die inlichtingen heb ik hem verschaft en ik heb hem geschreven dat ik dat ook in de toekomst wil doen. Samenwerking en schakeling kan niet. Omdat Kip met die samenwerking politieke bedoelingen heeft. Het enige motief voor samenwerking dat Kip aanvoert is stamverwantschap. Dat is ideologie. Zodra iemand onderzoek doet op grond van stamverwantschap bedreigt die politiek en niet meer de Voorzitter, de secretaris zou toch niet willen ontkennen dat er stamverwantschap is? Of is uw opvatting intussen ook al verouderd? Ik ontken niet dat sommige Zuid-Afrikanen oorspronkelijk hier vandaan komen. Maar de meesten komen dat niet en toevallig zijn de meesten zwart. Als je onder die omstandigheden de oorsprong van je eigen cultuur onderzoekt op grond van stamverwantschap, dan baken je die cultuur af en dan bedrijf je politiek. Daar gaat het om. En als ik daar zo de nadruk op leg, dan is dat omdat we juist in ons vak leergeld hebben betaald. Als we tussen 1933 en 1945 duidelijke stelling hadden genomen tegen zogenaamd stamverwant onderzoek, dan zou de positie van ons vak nu een andere zijn. Iedereen die zich met volkscultuur bezighoudt, weet... Dat het misbruik dat er van gemaakt is aan de belangstelling daarvoor in Nederland bijna de nekslag heeft gegeven. En dat ons vak voor veel buitenstanders nog altijd een fascistische wetenschap is. Dat dwingt ons tot zorgvuldigheid. Mevrouw de voorzitter, ik maak er bezwaar tegen dat de secretaris Zuid-Afrika vergelijkt met Nazi-Duitsland. Ik acht dat kwetsend voor zeer veel goede Zuid-Afrikanen. Ik meen toch begrepen te hebben dat ook het hoofdbureau daar heel goede contacten heeft. Verwerpt de secretaris die soms ook? Wat toen Germaans was, is nu diets. En de goede Zuid-Afrikanen zullen het alleen maar toejuichen... dat wij weigeren aan zo'n onderzoek mee te doen. En als het verzoek nu eens niet uit Zuid-Afrika was gekomen... maar bijvoorbeeld uit Rusland? Zoiets zullen de Russen nooit vragen. Maar stel dat ze ons zouden vragen om samen onderzoek te doen... bijvoorbeeld naar de uitbuiting van de arbeiders door de kapitalisten... dan zou ik dat weigeren. Ja, ook als meneer van der Land mij dan zou verwijten... ...dat ik politiek bedreef. Dan is het goed. Ik moet zeggen, mevrouw de voorzitter... ...dat het betoog van de secretaris mij overtuigd heeft... ...hoewel mm. ik het eerst maar een rare brief vond... In deze vorm is de brief kwetsend. Kwetsend is te sterk uitgedrukt, maar hij had wel wat minder openhartig gekund. Nou, dat is dan toch wel door die meneer Kippen, of hoe die ook heet, uitgelokt, namelijk kwalijk. Als je toch met woorden als stamverwantschap komt aanzetten, wil ik zeggen. Dat is inderdaad heel optactisch. Het is de vraag of dat woord voor de heer Kip dezelfde gevoelswaarde heeft als voor ons, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik zou hem daarin toch de benefit of the doubt willen geven... En de secretaris heeft mij er dan ook geen sinds van overtuigd dat wetenschappelijke samenwerking met Zuid-Afrika altijd uit de boze is. Ik denk nu even aan de samenwerking met Abel Coetzee, waarover de heer Beert er zo even sprak. Ik bedoelde daarmee wetenschappelijke contacten. Tegen samenwerking zou ik toch wel bezwaar maken. Samenwerking is in ieder geval uitgesloten. Maar kunnen we dat dan niet schrijven? Dat de prijs stellen op wetenschappelijke contacten. Secretaris. Nee, ik heb geschreven dat ik bereid ben inlichtingen te geven. Ik zie geen reden om daarop terug te komen. U hoort het. Maar het is toch niet aan de secretaris om daarover te beslissen? Zoiets behoort op de bevoegdheid van de commissie. De secretaris is verantwoordelijk voor dagelijks beleid en daar reken ik ook deze kwestie toe. Mag ik een voorstel van orde doen? Alsjeblieft. Dan stel ik de commissie voor, de voorzitter, meneer Beerta en de secretaris, te machtigen om deze zaak verder te behandelen. Mag ik eerst nog een opmerking maken? Het woord is aan mevrouw Veldhoven. Ik heb ook zo'n brief ontvangen. <lacht> en wat hebt u ermee gedaan? Ik heb hem niet beantwoord. Heel goed. Als de secretaris dat ook gedaan had, dan was ons een hoop ellende bespaard gebleven. Ik wil maar zeggen...